De, AMBB. de avondspits in de Randstad begint gelijk nog altijd 25 files en dit zijn de files die wat meer vertraging geven. De A2 Utrecht en Bos tussen de afrit Everdingen en Waardenburg, 12 kilometer, 20 minuten tijdverlies. De A4 Amsterdam-Rotterdam na een ongeluk bij de afrit Rijswijk, 10 minuten erbij. Op de A12 Utrecht Den Haag langzaam rijden bij knoop het Oude Rijn en bij Harmelen. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West nog 20 minuten extra. En op de A16 Rotterdam-Breda. Bij knop het Ridderkerk een kwartier vertraging. Bij de Van Brinoorbrug was richting Rotterdam trouwens een ongeluk. Dat is van de weg af. De A27 Utrecht-Breda. Dus knop het Everdingen en Noordloos 10 minuten extra. En bij de brug bij Gorkum nog eens een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, die vindt dat helemaal niet leuk als ik aan het dansen ben. Helemaal niet. Ja, dat en, geeft niet. kijk lekker een andere kant op toch? Nou, is dat welkom terug. Goedenavond. Welkom terug. Ja, dat klinkt voor wel het, lekker. hè? Ja, ja voor de tweede uur. Zandverdraaid door op de vrijdag. En wat kan u nog verwachten? Kwart over zes. Recept van de dag: een stampot. En dan om half hebben we het weer voor het komend weekend. En om kwart voor hebben we het toetje: het bezopen nummertje. Ja, dan gaat ze ook drinken, hoor. Toetje? Is... Toetje is op nee, vakantie. Nee, die, die is met vakantie. Ja, dat weet ik. Nou ja, maar, noem jou ook Toetje eigenlijk. Ja, ja, mee. ja. Zo groot ben je ook niet. Nou, zeg... Uh... Nee, toch? <laughs> ja, ja, ja. Zo klein ben ik toch niet? Ik ben 1,60. Oh. Wat dan al mee? Ja, dan ben je drie centimeter ik, groter dan Ik heb dan geen mevrouw. dwerg groei, dus... Uh... Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval welkom terug en we gaan er nog een gezellig uurtje van maken. En uh, met, met lekkere muziek. En ik begin er lekker. Ik mag er ergens mee beginnen wat wij uh, bij ons koor gaan zingen. En dat is toch best leuk, hoor. Ja, vertel wel. Ja, nou, dat kom je wel achter. Oh. Kan je mee zingen. Dat doe ik altijd al. Ja, dat is waar, <laughs> hè?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 was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so jive. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. There's a place there called the YMCA. They can start you back on your Is Hans die een ja. verhaaltje vertelt. Wat hij uh, erg leuk vond. Ja. En met ons deelde. Ja, ja. Hoor en, leuk. En, uh, ja hoort uh, Rons, uh, ja. Hoor leuk. ja hoort aan ons hoe leuk wij het nou Hartstikke goed. Wij zaten in, ja, de, is, uh... in de categorie van uh, goed verhaal lekker kort. Ja. <laughs> heb jij wat? Uh, ja, maar uh, jij niet nog? Nou, ik heb ook wel wat. Ah, nee, oké. Okay. Um, ik heb iets gevonden op uh, uh, dat Anna van 10 en Kai van 10 en Tristan van 8 ontroostbaar waren. Al ja, ontroosbaar. Oh? Ze hebben een vernielde hut. Een wat? Een vernielde hut. Al? Oh? Kapot. Ze konden de K niet uitspreken. Nee. <lacht> Velsenoord. De tienjarige Anna en Kai en hun broertje Tristan uit Velsenoord... snappen er niks van. Van Dalen vernielde woensdagavond hun hut, waar ze ontzettend veel tijd in hadden gestoken en heel veel plezier mee hadden. Daar werden alle geheimen besproken, al dus Anna. Onbekenden hebben deze bewuste avond het tuinhek opengebroken om de hut te vernielen. Ik voel me echt in de zijk genomen, want we hebben er zoveel tijd in gestoken, vertelde ze. Haar broeikaai vult aan en nu moeten we alles slopen en dan gaan we hem gewoon opnieuw sterker maken. Ik denk nou, weet je, ja, that's ja, the spirit toch? Dat is het. Ja, maar het is sneu. Dat denk ik van jongens blijft lekker van elkaar. Ja, maar dat is het. Uh, van is elkaars me. bouwwerken mag sowieso vanaf elkaars spullen af. Kijk, ja. dank je wel, tante dat is lastig. Dank u wel. Dat is lastig en ook ja. anders spullen afblijven. Dat is lastig. Dank u wel, Pat. Dat ja. doet heel verstandig gesproken. Oh, als ik meen het ook nog. Dat is het erger ervan. Oké. <laughs> What, What do, do you, want you want from me? From me? Adam Lambert. <laughs> <laughs> hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Terwijl de lokale politieke partijen zich vooral bezighouden met wat geweest is, <lacht> gaan wij met de toekomst verder in een recept. Ja, hè? ja, ja, ja. ja wat zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die tegen ons zeggen kan? De groenteman. En dat ben ik vandaag. En, uh, nou, ja, vorige we, week ook. En ja, elk jaar, dat weet ik. Maar ik ga, <laughs> ik ga niet alleen naar de groenten, maar ik ga ook naar de visboer deze keer. Oh, vertel. Wat ja. gaan we eten? Nou, we eten zalm gewikkeld in katerspek met broccoli-stamppot. Zo, de knetter. Dat is weer zo wat anders als een broodje gezond op Kijk, de hoek. Ja, dat, nou, nou, dat bedoel ik. Wat en hebben we nodig? Een, een mooie vis-vleescombinatie. Oh. Citroensap geeft aan dit gerecht een extra fris tintje. Holk idee. Halle idee. Wat hebben we nodig voor twee personen? 500 gram iets kruimelige aardappelen. 500 gram broccoli. 25 gram ongebrande hazelnoten. 300 gram verse zalmfilet. 50 gram katerspek, 40 gram roomboter. En een halve citroen. Stampoet! Dat is hem. <laughs> We gaan het bereiden. Schil de aardappelen en snij ze in gelijke stukken. Doe in een pan ruim water. Met eventueel een beetje zout. Breng aan de kook en kook in 20 minuten gaar. Verdeel ondertussen de broccoli in roosjes. schilder de met een dun schiller en snijd ze in plakjes. Voeg de broccoli de laatste vier minuten toe aan de aardappelen. Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie en boter. En rooster de hazelnoten in drie minuten goudbruin. Laat afkoelen op een bord. Snijd de zalmviné in twee gelijke stukken. Bestrooi met peper en zout. En wikkel ze in een katenspek. Verhit de koekenpan met antibaklaag. En bak de zalm op middelhoog vuur in zes minuten net gaar. Keer halverwege. Hak ondertussen de hazelnoten fijn en roer ze door de boter. Breng op smaak met zout. Boende de citroen schoon. Dit is toch geen stampot? No. Echt wel. Echt wel. Boende <laughs> de citroen schoon. Rast de gele, gele schik van een halve citroen en pers het uit. Giet de aardappel en broccoli af. Maar vang één kopje kookvocht op. Stamp met de helft van de hazelnotenboter. En de citroensrasp met de puree stamper tot een grove puree. Echt wel. Voeg zoveel kookvocht toe tot de puree lekker smeuig is. Breng op smaak met de citroenstap, peper en eventueel een beetje zout. Serveer de zalmfilet met de stampot en de rest van de hazelnootboter. En je kunt dit gerecht helemaal maken met biologische ingrediënten. Nou... Zo so de knettert, dat klinkt even lekker, hey, zeg. Hey. Tante, die so is er, dan. Is er weer. Hallo. Wie, Hoe noem je me nou dan? De tante. Loes. Ja, tante Loes, hoor. Ook, ja hoor. Ja, dat ben ik hoor. Ja, nou, nou, nou, want die kleine is nog met vakantie, hè? Ik geloof het wel, ja. Ja, ik dacht het wel, ja. Ja, van de week komt ze weer thuis. Dus het oh. is uh, oh. ja, dus, dus even mijn laatste keer hier, Ja, waar is ze heen eigenlijk? Weet ik veel. Oh, dat weet je niet. Nee, dat weet ik niet, hoor. Oh. Ik, ik ben, ben niet ben zo van ben de, ben de details. Ik ben wel laatste keer, hoor. Wat je? Vind je me dat... niet zo gezellig Tom? Nou, het gebouw is naar één kant gezakt, hè? Nou, ja, maar dat is helemaal niet erg, hoor. Dat veert ze gewoon weer terug. Daar heb ik wel ervaring mee, hoor. En wat... Dat is Je ja, mag huh? een toetje het toetje. Wat gaan we als toetje doen? Nou, we ja, gaan maar... het eerst even hebben over de kosten van de traplift. Ah. Oh, denk, ja, die, die was een beetje aan zijn eigen en aan het puffen, hè? Dat ding. Ja. Nou, de, de, ging de accu niet was echt uh... Hij kwam niet omhoog. Ja, maar er zit toch een stekkertje aan, jongen. Ja, maar dat is bovenin pas. Maar dat was oh, je nog niet. Oh, je gaat ze helemaal meepraten. Ja, daar ga je rond. zeker dan. Zo dan, hé. Hey, waar kom <laughs> uh, jij dan vandaan, ik kom, man? Ik kom gewoon aan het halen. Wij spreken het ABN. Uh, ja, ja, nou, ik ook bijna, hè. Spijkenissen. Oh, spijkenissen. Ja, joh, dat zegt wel bijna hetzelfde. Nee. Oh, we gaan beginnen. Wat is het idee? Ja, we eten zo'n vieze drillpudding met allemaal van die die chippelata stukjes erin. De Ja, dat vind ik. Ik heb een nieuwe vriend, hè? Oh? Die vindt dat onwijs lekker. Waarom? Zo'n zo drill, zo'n. Weet ik veel waarom? Oh, dan, oh, oh, oh ik weet ik nee, niet. maar ik begrijp het wel. Wa wat? <laughs> wat? Wat begrijp jij dan? Dat hij van, van drill houdt. Oh! Ja, nee, ja, om, oh, omdat ik natuurlijk 150 kilo weeg. Ja, nee, ik snap het wel, hoor. Nee, ik dacht dat je wilde weten waarom ik vrij gezellig was. Nou, ook. Want, um, ja, mijn man toen, die gaf me een roos. Zo lief, joh. En die had hem boven op de kast gezet. Er komt niet bij. Ja. Maar toen zei hij, als je daar nou naar blijft kijken... als hij verwelkt is, dan kom ik weer bij je terug. <lacht> nou, hij staat er nou nog. Want het was gewoon een plastic roos, hoor. Hij. Nou, um, veel plezier nog met de uitzending. Ja, groetjes hè?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 Ik ben trouwens uit betrouwbare bron dat het van hier roos en loest niet waar is hoor. Nee? Nee. Oh, wat dan? Ik, ze nou, nee, Ik weet dat ze uh, Batman hebben gespeeld en dat hij bovenop de kast zat en bovenop Loes is gesprongen. Ja. En hij is nooit meer teruggevonden. Ah, geflopens. GELACH <laughs> Oh mijn god. En Hans gaat stuk. Die heeft er beelden bij hoor. Ah, ik wil niet weten waarom. Ik wil ook niet weten wat jij denkt en ziet. We gaan het even over iets serieus hebben. Maar laten Hans gewoon even doorlachen. Ja. Hoofddorp, daar komt hij. Ja precies, Hoofddorp. Twee, uh, twee auto's zijn vanmiddag rond vier uur... heel hard met elkaar in botsing gekomen. Op de kruising van de Van Overgoedhaardlaan... en de Spoorlaan in Hoofddorp. Volgens de woordvoerder van de politie... is er nog weinig over het ongeluk bekend. Behalve dat twee mensen onbekend letsel hebben opgelopen. Yeah. <sighs> Ja, zucht. Um, uh, ja. Godsmikke. Sorry hoor, dat is ook een zin van heb ik jou daar. Ja, sorry, het is vers van de pers. Hè? Dan heb je dat. Um, er zijn twee ambulances aanwezig. Uh, een van de twee betrokken auto's is tot stilstand gekomen tegen het verkeerslicht. En ik heb net die foto's zitten bekijken. Dit is echt wel zo'n... Harmonica. Waa, hij is ja, er om, nee, omheen gekrult. Bijna gesplit zo. Weet hij je is wel? Er, zo er omheen gekrult. Uh, ja. ja, hij oh. omarmt innig de lantaarnpaal. Hij ja. zegt dan van tevoren dat je een traik wil, hè? Ja, nou, die heeft hij. Een ja, nou. witte nu. En een blauw streepje aan de zijkant. Ja, gezellig. Nou, ik hoop dat het, uh, het meegaat ja, met hoop de ik mensen. Ook, dus, uh, je schrikt ja, je heftige... eigen een blubbertje. Ja, ja. een ongelukje. Het was altijd toch ook. Jij bent nog slechter dan ik. <laughs> like he hear I say. His mind is I don't know how to get there It's like, all he wants is, is to chill is. out Makes me wanna new. pull all she my hair out Like he doesn't, doesn't even care, care. You, and me, we're face to face But, but we don't, don't see eye to eye Try to save the day. Just wanna let my music play. She's all or nothing, but my feelings never change. Why? I try to they read her mind. mind. She's trying to pick a fight cycle. to get attention. That's what all of my friends say. You and me, we're face, face to face, but we, but we don't get eye to our. de titel van het nummer van Daniel Lovato? en stand voor. Zijn broer is stan 5. <laughs> en zijn zusje is stand 3. Goed. Wat heeft hij? Stand 3. Oh, ja. Oh. Uh, jij had nog wat nuttig? Nou stand. ja, nou, nuttig zeker. <laughs> er, is, uh, er zijn allerlei uh, cursussen, zie ik bij uh, uh, Ook Zandvoort en het Pluspunt. Mm -hmm. En het is uh, best wel aardig, dit. En het gaat over lekker lang wonen. Een informatiemarkt, en dat is 19 maart. Dus dat duurt zo'n maandag 19 maart. We hebben maart. nog even. Ja, dat duurt nog eventjes. Maar dat is toch wel interessant, denk ik. We blijven steeds langer namelijk zelfstandig wonen. Maar welke hulpmiddelen zijn er... en voor de kleine onhandigheden... waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt? Bij wie moeten u zijn met uw vragen? <laughs> Tegen mijn echtgenoot. Maar doen ze natuurlijk. Noem je dat, maar een, een, noem je dat een kleine onhandigheid? Nou ja... Het is wel Hallo, een lang eend, maar uh, nou, daar blijft ik. het bij. Ja. Oh, nou ja, laten we dat... We hebben straks buiten de uitzending nog leven. even. Nou, echt niet? <laughs> Jawel. <laughs> Zelfs dat niet. <laughs> maar maar goed, bij, bij, kom, bij wie moeten zijn met uw vragen? Kom maar, kom maar, kom maar. Bij wie moeten zijn met uw vragen? Dus jij kan daar ook mee. Wethouder Gert-Jan Bluis zal die middag, dus 19 maart... zal die middag openen en sprekers introduceren... waarbij verschillende organisaties een korte uitleg geven... over het wat zij te bieden hebben... De tijd is twee uur en de locatie is de Blauwe Tram. In samenwerking met Sociaal Wijkteam, Pluspunt en vele andere organisaties. Dus misschien kan je, nee, kan nee, je nee, hem brengen? Nee. Nee, niet. Nee. Is hij opgegeven al? Da nou, nee, hij maar, wordt niet, handiger. Gaat het niet om. Hij wordt niet handiger? Nee, soms moet je een beetje lang wachten voordat je antwoorden krijgt. Dus, nou, maar, dan, dan, ik niet maar dan krijg je ook een antwoord, hè? Uh, uh, ja, als het goed is wel. Ja. Hoezo moet jij lang wachten voor een antwoord? Kijk, zie je het? Kijk, daar komt uh, ie aan Niet van jou, schatje. Oh, niet van mij. Ja. Kwijlslijm. slijm. <lacht> Kwijl, dat slijm. Ja. ja, dat. Het is net alsof je slaapt. Hè? Muziek. Muziek. <lacht> Het Zandvoort presenteert Het Strandweerbericht door Toet Vanuit het zuiden raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. In de zuidelijke provincie regent het tegen de avond al zo nu en dan. En vanavond ook in het midden van het land. In het noorden blijft het tot middernacht nog droog en de maxima liggen tussen de 7 en de 11 graden. Morgen wordt het met een middagtemperatuur van 14 tot 17 graden bijzonder zacht. Wel is het veel bewolkt met vooral in de ochtend en de avond soms wat natte geit. Zondag wordt er meer regen verwacht. En met maar 10 tot 15 graden blijft het toch nog steeds mild. Dus uh, ja, gaan we gaan een warm weekend tegemoet. Zeg. Maar hoe, hoe is het nou met die natte geit? Geen idee. Ik denk dat, dat ze die geit wel weer onder de veun zetten of zo. Ah. Oh. Nee, ik weet het ja? niet. Ik Fast vraag het maar. Ja, zou zo maar kunnen. Just asking. Ja, oké. Okay. Nou, dit is ZFM. Zandag. GFN. We hadden net de flood Het was niet voor Robbie Williams, maar van Take That. En we gaan nu verder met uh, Marianne Rosenberg. Heel goed. Ik ben wie doe. Nou, dank, dank je. M'n Dan Dan. stiefzaam komt binnen, dat oh, is het gaan. Duw. De Jan Rosenberg, ik ben wie doe. Ja. Ik, zag, ik zag mijn zoon binnenkomen lopen en, en wist je dat hij naar rechts trekt. Wat had je? Mijn zoon trekt naar rechts. Net alsof hij een deel mist. Oh, zo? Ja. Oh, dat bedoel nee, je? Nee, niet ro. Oh. Zelf in. Oh. Je, bent, je bent geestelijk een beetje in de war, hè, Hans? Nee, nee. Ja. Ik, ja, ik zei zo. Zo! Ik zei geen ro. Hij snapte, ja, dat. Stond er die, ja. Ja, hij snapte dat het om de neer ging. Ja, ja, ik begrijp dat, dan dan dat dan wel, dan. wel hoor. Heb, ja. jij, heb jij nog wat of niet? Zeker. Nou, vertel dan. Nou, dat er een massale vechtpartij in de Thalys trein geweest is. oh. Ja, de Britten hebben huis gehouden. Ja, daar zeker bier op. Geen idee. De, een grote politiemacht heeft vanmiddag op spoor 13 van Amsterdam Centraal... een tiental Britten aangehouden. Het zou gaan om een groep van 10 tot 15 mannen... die met elkaar op de vuist gingen in de trein. Nou, gezellig. Nou. Ja. ja. Um, het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Mogelijk speelde alcohol een rol. Daar rollen. zei ik al, bier. Daar staat het he? mogelijk. Ja, ja, dus maar, nee, nee, maar nee, zijn, nee, nee. Luister, ik, ik zal je één ding vertellen. Ik heb, heel, ik heb heel vaak cursus gelopen in, uh, in Heidelberg. Mm -hmm. En er zaten ook wel eens een keer zaten er Engelsen bij. Mm -hmm. Nou, ik weet hoe ze kunnen drinken als het gratis is. Nou, Er zijn dus Nederlanders <laughs> ook te zorgen. Wat sammen. Maar goed, ja. goed, ze hebben de neiging om zich heel snel vol te drinken. Want ja. de pubs gaan vroeg dicht. Ja, tempo, tempo, tempo. Maar Brexit, uh, ja. grenzen dicht, weg met die Britten. <laughs> <laughs> <laughs> so. Ik zal meteen naar het bezopen nummer het een en ander te melden heeft. Pep tegen me. Hans Bloemendaal. Oh jee, dat klinkt als wraak. Hoor. Uh, uh, uh, maar, ja. uh, Moet ik weer als blauw Bret inspringen? Nee toch zeker? Nee, want je hebt een rood ding op je hoofd. Ja, dat is ja, rood, ja. een rode, ja, een rode, rode bret. bret. Maar die zet ik straks Dan oh. ben je van de luchtlandingstroepen, geloof ik. <laughs> ja. ja. het is de lucht in, in, de lucht in brigade ja. ben je, hè? Ja. ja, weet je dat er zondag? Zondag is er weer jazz in Zandvoort met Maarten Hogenhuis. En dit volgende, er, gaan, er zijn de vier die dan gaan spelen. Dat is Maarten Hogenhuis en die speelt Altsax. En Miguel Rodriguez, wat een mooie naam, die, heet piano, die speelt piano. Joost van Schaik op drum. En Erik Timmermans op contrabas. Jazz in Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans. Dat hij startte in november 2002.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 Alleen reserveren is hiervoor wel noodzakelijk. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concept. Theater de Krocht, grote krocht nummer 1. Is wel te verstaan. Sa Safri Duo. En Michael McDonald. Dat is die stem. 80 rond. rond. <tindiculair> De wie? Stem. Oh, oké. Okay. Ja. Ah ja. Hij, hij ziet altijd een beetje, vind ik, alsof hij heel nodig moet poppen. Dat hij, oh, even snel <laughs> hoor. <tappas> ja, ja. ja, goed. Dat is mijn. Uh, <sip> jouw interpretatie. Ja, dat is mijn interpretatie. Ja, ja. Je kent er wel om janken. Weet ja, je dat? precies. We gaan naar het nummer, hè? Ja, precies. Ja. Ik ga het hebben over een uh, een meter groot beestje, voorzien van een zeer behendige staart, om van, uh, en ongeveer acht meter lang. Oh. Ja, je hebt mannetje en vrouwtje uitvoering. Oh. Is meestal zo, hè? En uh, um, uh, het, die staart die is wel heel behendig, want die wordt ook overal voor gebruikt om een vijand mee uit te schakelen, om zichzelf voor te bewegen. Het dier kan uitstekend zwemmen. Nou ja, goed. Um, het is geel met zwarte stippen. En het heet Hans. Oh nee. <laughs> <laughs> en de slagerszanger Danny Christian heeft samen met Dat Beest en Gust Vlater in 1978 een lied gemaakt. Wij zijn twee vrienden. Um, om dit lied te steunen en zijn figuren extra in de verf te zetten, bracht Dupuis een stripalbum op de markt met als titel Gust en de Marsupilami. Franquin was hier niet erg tevreden mee. Omdat ze bij de helden eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken hadden. Maar goed. Nee, dat uh, klopt ook. Danny, nou. Christian en uh, dus wij zijn twee nou, vrienden. Nou, ik heb heel hard gezocht. Salami. Danny, Christian. Ja. Maar ik heb niet het origineel kunnen vinden. Oh? Dus het is iets wat erop lijkt. Oké. Okay. Maar... Uh, Grote in de, de Dat is hem dus ook nee. speel, nee. ik niet. Je kan het eerst doen, hij zegt weer hoebe, hoebe op. We in de in We staan in de titel. Ja, daar staat Marcel mee achter. Ja. ja. Maar, dat is maar. hem dus niet. Goed, daar komen we op terug. We komen er op terug. Ja, we komen er op terug. Ik heb hem wel hier op een telefoon, ja. Nee, kijk nou, ja. Danny Christiaan! In wat was hij blij, tussen de hoge bomen... Maar mijn vrienden hebben hem met zich meegenomen. Massepilami, aardig beest, al ben je ver. Het lukt ook wel. Zowar dat zich Flater heet, bij mij voel jij je thuis. <tied> uh, maar uh, Danny, het origineel, dat is niet echt meer actueel. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden. Twee emmertjes om. Goed, dit is heel teleurstellend, moet ik zeggen. Ja, maar we hebben wel een goede versie hoor. Luister. maar. Oké, okay, nu even kijken. Bij mij voel jij het thuis. Mijn dat is wie Dat vind ik niet wie Wij zijn twee vrienden. En nou, krijg je het, nou, krijg je Ik heb toch de neiging om uh, te roepen: waar, kunnen jullie door een waterkraan? <laughs> ja, dat lijkt het wel, <laughs> Goed, maar dat was dus uh, dat stemmetje van de Marsupilaar. Ja, ja. Dus ja, ja, ja. ja, als ik het goed begrepen heb, is die tekening gemaakt na de plaat? Nee, daarvoor. Ja. Er is alleen een speciaal album uitgebracht. Naar aanleiding van het nummer wat hij geschreven heeft. Ja, nee, Heeft Frank nee nee een speciaal album geschreven. Nou, oh, nu begrijp ik het. Dan. Ja, van Gust en de je Dankjewel ja. voor de uitleg. Alstublieft. Acht. En Franke voor alle duidelijkheid is de tekenaar van Rob Roosen Kwabeno, Pilami en Gust later. Ja. Ja. Ja. Ja, Mooi. ja maar. Gaan wij gewoon uh, gaan we gewoon weer verder. <laughs> sure know something. Hij kondigt altijd af, dus dan oh. houden wij ons bakkers. Maar ik had hem voorgekondigd, dus ik hoef niet af te kondigen. Ah, vandaar. <laughs> nou ja, ik zat te bedenken of de HEMA in Zandvoort misschien ook wat wil gaan doen. Wat ze ook in Amsterdam gaan doen. Ja. Daar hebben ze een pop-up shop geopend. Ja, ik vroeg je net al, wat is dat? Ja, dat is een, een soort eenmalige um, uh, periode. Ja. Dat er een, uh, een winkel uh, uh, bezet wordt door iets of iemand. Een organisatie of, of wie dan ook. Die, uh, een soort waterloopplein. Goh ja, nee, nee, dat niet. Maar oh, dat uh, niet. Uh, het is dan uh, eenmalig, dat ja. wil zeggen kortdurend. Dus niet voor vast, maar dat oh, oh. komt dan even op. En daarna valt het weer neer. Dus het dus zijn gewoon om lege panden, lege panden te bezetten. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. En de HEMA die uh, heeft nu in Amsterdam, hebben ze dat gedaan. In de Runstraat in Amsterdam. En daar hebben ze dus een pop-up shop geopend. En dat gaat over uh, uh, spelen met pasen. Ze hebben daar uh, voor, speciaal voor alle chocoladeliefhebbers uh, een heuse paaseierenwinkel geopend. Oh, wat leuk. Oh, cool! Ja, ja. Gaaf, ja, wat leuk. ja, wat leuk! Ja, en uh, leuke, leuke, leuke. wij zijn nog bij de Hema geweest vandaag. Um, uh, en daar hadden ze een hele stellage met allemaal bakken. Daar kan ja. je zelf je paaseitjes combinatie uh, maken. Dus uh, um, vullen, een bakje. Ja, met een schepje. Ja, en daar heb je dus ook, weet je, die, die gekleurde sprinkeltjes ja. die je op softijs doet. Ja. Daar hebben ze ook eitjes van. Oh, wat leuk. Ze hebben van de bekende tompoese, Ja. hebben ze ook paaseitjes van. Nou, dat soort achterlijke smaken zitten er ook bij. Leuk. Dus um, ze gaan daar wel uh, heel erg in, uh, heel ver in, zeg maar. Dus er is nu een uh, pop-up store in de Runstraat in Amsterdam. Wat leuk. Dus ik hoop eigenlijk up, up. dat ze dat hier ook doen. Ja, ja. dat ja. lijkt me leuk. Ja. ja, want wij hebben hier ook wel uh, lege winkels. Ja, daarom. Ja, ja. ja. wij hopen nog steeds dat Hans een pop-up is, maar... <laughs> Je ja, hebt wil niet, niet wegklappen, system. hè? Nee. Ik ben het weer. Ik ben het. Het is een beetje zacht. in de scene. Niet de Nederlandse, de scene. Andere, ja, dat, andere scene. Ja, dat dacht ik nou. Maar we staan daar al meer. Ja, maar Hans, daar gaat het mis. Je denkt. Ach, oh, god. Dat yes. is ook zo'n schatje. Kijk, daar was de wraakactie. Ja. Ik zat er al op te wachten. Ik kan het hebben, hoor. Oh, maar dat weten we. Ja, ik zit, Anders zouden we het niet doen. Weet je wat het is? Ik zeg straks weer naast hem. Ja. Ja. Ik heb grote voeten nee, voor hoor. Ik heb groot... oh, ja, hij nee. zit voor hem zelfs. Dat is wel veel erg. Uh -huh. ja, precies. En je, <laughs> weet, en je weet niet hoe groot voet... mijn voetjes zijn. Hè? Ja, dat heb ik voetjes? al gemerkt. Ja, ja goed. goed. Voetjes. Ik heb gewoon kleine, poezelige voetjes. Ja. Ja, Hou nee. die gedachten nee. vooral. Nee. Als je gaat zwemmen, heb je een erbij ja swoosh en weg is hij <laughs> Het muziek is er, Ik moet haar jongens. nodig zeggen. Flat. Jeetje. Hé, <laughs> hey, zullen we gewoon gezellig afsluiten? Ja, ja, ja. lijkt me we wel. We ja. blijven we wel zeg eens netjes dag en zo. Ja, dag en heel nee. veel weekend. Ja. Goed weer. Doei. <laughs> en uh, nou, gezond weer op, hè, morgen. Dat is altijd zo. Ja, past wel. En uh, wij zijn de donderdag. Zijn wij er donderdag? Wij zijn er donderdag. Ja, je, ik, en ga denk, het ik, het, ik ga dat je... niet meer met zekerheid zeggen. <laughs> nou, nee precies. Nou, dus ik is, uh... ben er in ieder geval donderdag. Nou, het, ja, is ja, wel. Ja, het is soms dat je denkt van nou, waar is hij nou? Nee. Ja, dan ben je er niet. En Als Stru het goed is ben ik er vrijdag weer. En een uh, kleine toetje zal oh, er weer zijn denk ik. Als het goed is wel ja. ja en dan nou. trommelen we gewoon Tante Loes weer op. Oh kan die kan ook komen Nee, me niet. Die traplift dat zeg maar. Gaat geld kosten Hey uh, allemaal goed weekend. Yo. En oh. do me Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes. Via een kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Moudschers met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben 10.000 huishoudens die werden getroffen door een grote stroomstoring weer elektriciteit.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 In de Thaliestrein van Frankrijk naar Nederland is een grote vechtpartij geweest. Acht Britten zijn opgepakt bij aankomst op Amsterdam Centraal. Zo'n twintig agenten stonden hen op te wachten op het perron. Naast de vechtpartij hadden de Britten gerookt in de trein... en de toiletten onbruikbaar gemaakt. Voetbaltrainer Pep Guardiola heeft van de Britse Voetbalbond... een boete van 20.000 pond gekregen. De Catalaanse trainer van Manchester City droeg de afgelopen maanden... een geel lintje op zijn borst